Over wat het is en zou moeten zijn. Met Paddoné. Je hebt talenten. Ze zijn goed in hun ding. Ze worden, zo gaat dat met talent, verguist en aanbeden. Wierook en Salpeterzuur zijn nooit ver weg. Je hebt dubbeltalenten. Zij zijn goed in hun ding en in een ander ding... Tom Barman was als songwriter, muzikant, site en sound artist. En sinds zijn debuutfilm Anyway The Wind Blows, is hij dus ook kiniast. Kortom, een beetje te veel van het goede en het is ook nooit goed genoeg. Zijn laatste cd, Live, met pianist Guy van Nuten, is een kwetsbaar en intimistisch album van twee dertigers die samen halt houden en kijken waar ze staan. Op je dertigste ben je al wat gevallen en ben je al wat opgestaan. Zoiets. En live, zover zijn we nu, is een bitch. Maar ach, met een bitch valt ook te leven. Tom Barmans vriend, beeldend kunstenaar Sergio de Beukelaar... staat stil bij Toms dromen, daden en angsten. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Tommy, hier de bolle voor de Barry. Spreken over vriendschap, liefde, seks, lust, spelen, kunst, respect, drugs, muziek, film, setting, humor, homo's, uitgaan, geld, geluk, visie, degrieten, slapen, eten, reizen, discussiëren, kussen, denken, soezen, vozen, gieren, lachen, brullen, zakken, wassen, was verzachtende omstandigheden. Je zou kunnen zeggen dat het dat was. En toch is niets minder waar. Dat is toch fantastisch. Wat buren en buurten kunnen hebben, kunnen ze nergens anders zeggen. Of was het die in ethisch gedrengte pop-rock-disco-meta-music-scene waar veel is van blijven hangen. Ik ben de soul-sucker, maar jij blijft een sexy motherfuckers. Intelligent. Sterk werk. Foxy lady. Alive she cried. Dat is wat het maakte. Laat ons bieden voor een diner met de doorsnee van het hoogste goed. Voor elkander. Een beetje sentiment. Toch vrees niet. Niets valt in het niets. Sergio. Sorry, ik kon het echt niet laten. Ik heb haar een beetje laten gaan. Goedemorgen, Tom Barman. Hallo. Ja, dat is een beetje laten gaan, hè? Sergio de Beukelaar. Beeldend kunstenaar, noemt zichzelf een DJ van hedendaagse kunst. Ja. Is hij echt zo maf, zoals zijn brief laat blijken? Hij is behoorlijk uh, getikt, ja. Maar uh, uh, ja, een soort van humor uh, en een soort van uitbundigheid dat, uh, dat maar weinig mensen kunnen, kunnen proeven. Maar ik, uh, ik ken hem al zo lang. Hoe lang kennen we elkaar nu al? Twintig of zo? Ja, ruim twintig. Ruim twintig? Ruim twintig Je bent namelijk twintig. Ja, inderdaad. Uh, ik ben er 21, dus we, <laughs> we kennen elkaar. Nee, nee, we zijn, uh, we zijn allebei 31 jaar. We zijn allebei Steenbok. We zijn allebei van de Jesuiten. En we zijn allebei de foute richting ingegaan. <laughs> Wat, wat is dat allemaal? Soezen, voizen en zakkenwassen. Ik ben niet van Antwerpen. Vooze is uh, rondhangen, zagen, elkaar de keel uithangen, elkaar ondertussen toch wel amuseren. Um, en zakkenwassen? <laughs> zakkenwassen is, is een synoniem van uh, vozen, eigenlijk. Oh. Maar we, ja, we, we hebben zo om de, om de jaar en zes maanden hebben zo, uh, hebben zo een ander woord dat we lanceren. En dat we tot vervelens toe in alle contexten gebruiken. En doen jullie dat? En misbruiken. Zakkenwassen. Uh, zakkenwassen is zeer algemeen, een, een zeer algemene term voor het, het niet volbrengen van je functie of van je taak. <laughs> en, het, en het niet to the point komen in uh, relaties of, of conversaties waar je absoluut to the point zou moeten komen. Ben je daar goed in, in zakkenwassen? Zakkenwassen, uh, veel te goed. Ja? <laughs> veel te goed. Ja, maar zakkenwassen is zeer belangrijk. Stel u voor dat het leven een uh, uh, en al to the point komen zou zijn. Uh, Oh, mens, zou ze, mens zou gek worden. Aan de andere kant apprecieer ik wel mensen die, die voornamelijk... Zakkenwassen is iets dat gewoon de vrienden Zakken Zakkenwassen is iets dat je absoluut niet tegen vreemden doet. Ik kan het ook niet verdragen van een vreemde. Ik ben een vreemde voor jou, dus we gaan dat niet doen. Misschien wel een beetje, toch? Je komt uit een bourgeois gezin, zeg je, maar waar de no-nonsense-factor te groot was en het blikveld te breed om eigenlijk bourgeois te zijn. Ja. Um, laten we beginnen met dat bourgeois. Hoezo bourgeois? Uh, maar op een financiële manier eerder dan op een filosofische manier. Uh, we waren zo de, de, de meer begoede middenklasse, uh, als je het zo kunt noemen. Vader-ingenieur. Vader-ingenieur, uh, goed zijn kost verdiend, goed... was 26 jaar ouder dan je moeder. Dat, is al, uh, dat kun je al mee uitpakken, ja. als rockartiest. <laughs> Toch? Waarom valt ze op zo iemand? Uh, tijdens liefde. Mijn moeder liefde van Oostende naar Gent. En ze had al drie auto's afgekeurd, omdat ze die auto's toch maar niks vond. Dus mannen die stopten. En mijn vader heeft met een Peugeot 405 Coupé. Dat vond ze al wel wat stijl hebben. <laughs> maar in ieder geval, mijn moeder zei, ik moet naar Antwerpen. Het was in Oostende, ik moet naar Antwerpen. Hij zei, ja, maar ik ga, ik ga naar Antwerpen, maar via Terneuzen, want ik moet steen op de andere doos. Ze zegt nee, ik moet rechtstreeks naar Antwerpen. Mijn vader is rechtstreeks naar Antwerpen gereden. Wat een zot. Huh? Nee, misschien was het een, een code-foeder. Ja, denk je dat? Uh, ik, als je rechtstreeks eraan toevoegt, als je toch je naar Terneuzen moet gaan, dan moet je toch serieus al. Maar misschien moest hij helemaal niet Terneuzen zijn, was het gewoon uh showverkoop. Ja, <laughs> zakken was. Zo'n ja. zoon kennende. Tom Barman, die vader van jou. En daar moet ik nu even bij stilstaan, want dat is merkwaardig. Uh, een van mijn redactiemensen heeft uitgerekend dat. 75% van de gasten die hier zitten, hun vader op jonge leeftijd hebben verloren. Jesus, dat is spooky. Ja, dat is toch merkwaardig. Uh, Driekwart van de gasten die bij mij komen, hebben hun vader jong verloren. Hoe komt dat, denk je? Ja, gewoon uh, van die sociale analyses. Uh, ja, is er, of sociaal of weet ik veel. Uh, ja, was het ook zo, hè? Ja, bij mij was het, ik was 17 jaar. Ik bedoel, ik ben er ergens, uh, ergens wel... Uh, er is ergens wel blij dat, dat, dat die miserie uh, en dat verdriet al achter de rug is. Op een of andere manier. Dat is niet achter de rug, dat verdriet, maar dat ik dat al heb gehad. Uh, dat is misschien raar om, om te zeggen in de eerste... Maar ik bedoel, ik zie met ouder worden en zo, en, en, en vrienden, uh, hun ouders die ouder worden en zo, die moeten dat allemaal nog meemaken. Dus ik heb dat nooit niet als zo'n uh, directe uh, handicap gezien of zo. Uh, of, als, of als een... een ik, was, ik, ik moet er nog mee in treinen komen met wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd. Um, hij had de ziekte van Alzheimer. Hij had uh, Alzheimer al jaren, voor zelf dat we het wisten. Dus de diagnose was eigenlijk nog niet gesteld, terwijl hij het al had. Um, en verder was, ja, leed hij aan zwaar depressies, uiteraard uh, door die ziekte. Um, maar dat zal zeker wel uh, jonge mensen een push geven. Dus als je daarna wilt, uh, mm -hmm. wilt gaan, waarschijnlijk wel. Dat zal wel een... Ik bedoel, het is iets dat je normaal liter niet meemaakt op die leeftijd. En dat je de positie van je vader misschien gaat bevechten en in gaat nemen? Met een heel geleerd woord heet dat parentificatie? Uh, ik weet niet of dat dat... Uh... Ik zal een andere geleerd woord, bij mij is het meer telemagie. Ik ben op zoek naar hem. Uh, uh, ik ben op zoek naar hem en ik ben op zoek naar hem ook te bevredigen en hem te dat, dat zit er heel erg in ik denk niet dat ik zo zwaar de taak van mijn vader heb op, overgenomen ik denk dat mijn moeder eerder ontgoocheld was dat ik zo vroeg het huis uitging ik was 17 of 18 en ik was meteen weg. als een doodweg uh, ja, nee, 19 was ik, twee jaar daarna om te zeggen dat... Nee, het, we, we, kwamen, we waren beste vrienden totdat hij ziek is geworden en ik midden in mijn puberteit zat en dat het zo fout is gegaan. Er was, on, er was veel onbegrip langs beide kanten en dat was gewoon ziekte dat er tussen ging. En een ziekte die niet wordt gesnapt is, en is, is nog afschuwelijker. Omdat... je hier op een behoorlijke manier kunnen afschieten? Nee. Nee. En betreurde je dat? Uh, dat is nog een van de dingen waar ik mee in trainen moet komen, Ja. ja. Heb je daar iets mee gedaan in je songs, tot nu toe? Uh, ik heb daar een van mijn beste nummers over geschreven. Ride is Rain. Ja. Die, uh, en, uh, dat, ik was uh, twintig. Dat, dat was een van de eerste nummers dat ik heb geschreven. En speel ik nog altijd live. Tom Barman, wat drijft jou in het leven, jongeman? Waarom doe je het allemaal? Uh, <coughs> Liefde, seks. <coughs> mijn moeder uh, een, een, een, een mooi leven geven. Uh, uh, en, uh, en één of twee dingen maken die onomkombaar zijn. Dat ze over vijftig jaar nog worden ja. gespeeld of gedragen. Ja. Ik zeg één of twee dingen, hè? dat is niet veel. Dus. Dat weet ik niet of dat dan niet veel is. Lijkt me hoog gegrepen. Ja, dat ben <laughs> ik, ja. Ja, oké. Okay. Grootste... <laughs> ik leef maar één keer als ik het nu niet hoog voorbij grijp. De grootste dichters zijn al blij met één regel. Met één regel. Ja, ja wie, wie, wie, ik zei dingen, hè. Ik heb het niet gezegd. Oh, <laughs> Kunnen dat ook kinderen zijn? Ja, uh, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar, ja, natuurlijk, maar, maar dat, zover ben ik nog niet. Dat, dat, dat, dat is, dat is, een plaat is ook een kind. Hoe cliché dat dat ook klinkt. Mijn antwoord is er altijd op uh, van... ja, dat <laughs> plaat was wel moeilijker om te maken dan uw kind. <laughs> Sergio de Beuklaar, de vriend van Tom Barman. en dj van hedendaagse kunst over de drijfveer van Tom. Ik ken hem van op de ga Irak in de straat, Frankrijk Leij. Een uh, 22 jaar ondertussen. De, de drijfveer is er altijd geweest. Zo ken ik Tommy. Alleen als kind is hij natuurlijk abstracter. In de living daar... Ging kunst. En ik was erdoor aangesproken. Sterker nog, zijn vader hitste mij op en sprak mij erover aan. En niet ene keer, maar elke keer als ik bleef slapen, sprak zijn vader mij aan. Wat denkt u van dit en hoe vindt u dat? En dat is uw lievelingswerk. Hij zat in een culturele entourage. En ik zeg dat in alle oprechtheid, want dat is op zich ook niet vies natuurlijk, hè? Hij nodigde mij altijd uit, meestal zwoensdag, middags. Bijvoorbeeld jazz van Spielberg. Wij zagen zo al die jazz. Dus we zagen er een en als dat dan gedaan was, draaide hij stukken terug die hij goed vond. Hier is de regisseur. De regisseur was toen al wakker, elf jaar. Ik kon niet op zijn gezicht timmeren. Ik werd daar woest van. Sergio de Beukelaar over jouw drijfje, Tom Barman. Je keek naar Joes hele dagen. En maar terugspoelen en terugspoelen, hmm. dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Sergio heeft een ongelooflijk geheugen in die zaak. Die komt, die komt met zo van die... Ja, ik zeg het, hij, doet, hij gebruikt het in zijn werk. Hij is, daar, hij is daar schitterend ook in, in zijn werk. Maar, uh... Wordt je daar eigenlijk graag aan herinnerd dat je gek was van Joes? Oh, no, absoluut. Ik, ik vind het fijn. Ik herinner me de grote videorage en ik herinner me het feit dat mijn papa in plaats van een uh, in plaats van een korting uh, op zijn Honda Accord uh, een videorecorder kreeg in het autosalon. En dat wij daar uh, heel, heel, heel, heel, heel blij mee waren. En, uh, maar maar het is ook, ja 11, 12 jaar, uh, natuurlijk wordt er graag aan herinnerd. Uh, ja, ja, maar ik bedoel, als je, als je nu naar je grote uh, voorbeelden vraagt, dan, dan, dan krijg je John Cassavitis bijvoorbeeld, mm -hmm. of je krijgt uh, Takeshi Beat Kitano, ja. voor de niet-kenners onder ons, die 400.000. Uh, John Cassavitis, uh, een beetje een... Ja, nee, niet een beetje, een beetje veel, uh, auteursregisseur. ja. ja. Uh, Kitana, uh, Kitano eigenlijk ook uh, burlesk en contemplatief tegelijkertijd. Mooie films, dat wel. Ja, maar, maar okay, niet voor het grote publiek. Nee, oké, okay, maar een van de redenen is ook die, die in. Ik uh, bedoel, het, het is nonsens om Spielberg niet als voorbeeld te pakken of, of niet te, te quoten of whatever. Maar bedoel, Spielberg, zijn films kosten 6 miljard. En een van de redenen waarom dat Cassavitis heel veel filmstudenten aanspreekt, is net omdat ze goedkoop gemaakt zijn en ze u het gevoel echt geven net zoals het punt voor de muziek on on on onwaarschijnlijk was uh, het gevoel gaven van dit kan ik ook en dat geeft een ongelooflijke kick Sometimes better not to know Holding on to something when you should just let go True words spoken in a dream Swimming to the surface like a last breath, last scream Hurry up the store. Would you give a little if you can't give it all Ten years of picking at a sea, Trying to wake the kid messing up my wet dream Hey kid, rock and roll Pulsar hung on your soul I wish I had a new, Short, simple way Barman. Hoe zou ik jou eigenlijk heel kort uh, best omschrijven? Uh, regisseur, uh, muzikant, uh, uh, songwriter? Uh... Uh, songwriter, de sitcom. Toen of he. liefst, ja. ja de songwriter, en ja. Regisseur, regisseur reg op het gemak. He. <laughs> op het gemak. <laughs> <laughs> ja. Waar is het voor jou allemaal begonnen? De doorbraak? Of vind je... Ja, maar ik heb al helemaal niet het gevoel dat ik ben doorgebroken. Hoor. Dat, is, uh, dat, is, dat is een misverstand. Uh, uh, Deus is geen doorbraak? Nee. Deus heeft in Europa zeer goed gedaan en doet het nog altijd zeer goed in Europa. Maar er bestaan nog andere dingen. Amerika bijvoorbeeld hebben een paar weken gedaan en, en dat is te weinig. Je moet er meer zitten. Maar willen we dan nog wel? Maar bijvoorbeeld Australië hebben een fanbase. We zijn er nooit geraakt. Wegens geen geld. Uh, die toestanden. En wat? dat je hier in België en, en in Frankrijk en... en, en ja, noem maar in Scandinavië, zodat je daar... Maar nee, want het, het, het, dat... is, het, is, het, is, het is gewoon popmuziek die lokaal is, is een contradictie in is Dat slaat nergens op. Je maakt iets dat, je, dat, dat een universele snaar moet raken en kan raken. Europees niet, uh... is niet... Is niet genoeg. Is niet genoeg. Nee. <laughs> Sergio de Beukelaar, over uh, dat misverstand jullie doorbraak. We zaten in het Oerwoud. Dat is ook iets, dat ik... Het Oerwoud, het café, een soort... Uh... Humo-café, zo men wil. Waar dan uh, de alternatieven om het kind een naam te geven allemaal bij elkaar zaten. Schone dag, Tommy komt binnen gewaaid. Hij zegt, Sergio, ik vrees dat ik goed nieuws heb. Ik zeg, ja, ja Tommy, ja, we hebben een contract, een klein contract in België. Ik dacht, ja, dat is fantastisch, Tommy. lot ons drieën in drinken. Hij had dat nog niet gezegd, of ik had al een vriend gezegd die erbij zat. Oké, okay, tot daar toe Drie weken later, dezelfde plaats, terug in het café Oerwoud. Hij zegt, ja, ik denk... Dus ik kwam weer binnengewaaid. Ik denk dat ik nog beter nieuws heb. We hebben een groter contract. En toen dacht ik, ja, nu zit het erop. Nu is het prijs. Nu... Contract of geen contract, het is erop. Nu, is het, nu spreken we over popmuziek. Dadelijk. Voor mij was dat dadelijk. Nu is er geen stoppen niet meer aan. Dat kunnen je niet meer remmen, zoiets. Kun je niet meer remmen waar jullie toen mee begonnen zijn? Ik ben blij dat hij net hetzelfde zegt als ik over popmuziek. Nu spreken we popmuziek. Popmuziek spreekt als het. Mm -hmm. Maar dat is 1993, Dat is 1993, eerste. Het, dus het eerste was het labeltje Bang in Wallonië. Ja. Het tweede was uh, Island, Island Records, ja, waar ja. we nog altijd bij zitten. Ja. En nog altijd staan jullie nergens, zeg je? Uh, nergens, natuurlijk niet. Uh, maar niet waar je wil staan? Nee, nee maar ik, ik, ik, ik, uh, ik heb daar op een of andere weerde manier toch ook wel geduld mee. In de zin van... Uh, ik denk dat we als groep nog vrij lang gaan bestaan, tegen alle verwachtingen in. <laughs> en, um, Waarom en denk je dat? Omdat er iets is aan onze manier van werken die tegelijkertijd uh, zeer autodestructief is en tegelijkertijd toch bij elkaar te blijven. Uh, ja, maar dat is toch ook weer relatief. Hè? Dat is relatief. Ik ga de... even een, een heel onerbiedige vergelijking maken met de kreuners. Je hebt het niet gehoord. Maar vrees je niet dat je op den duur alleen maar... Uh, Tom Barman krijgt, die overblijft van de oorspronkelijke bezetting. Uh, Stef Camille Karlans is weg, ja. Rudy Trouvé is weg. Ja. Uh, wie is de volgende? Uh, Jules is weg. Ja? Uh, ja, maar, uh, dan kun je natuurlijk blijven roepen, zolang je leeft en blijft bestaan, zal Deus er zijn. Ja. Maar wat is dat dan nog? Ja. Uh, de vraag is terecht, maar het zal niet gebeuren in die zin... Dat is altijd een heel interessante context. Uh, wie die mensen ja, ook zijn. Wie die, die mensen, de... wie die mensen ook zijn. Ik, ik maak me sterk dat, de, de, hoewel dat dat wordt tegengesproken door veel groepen die al lang samen zijn. Bijvoorbeeld bij mensen als Hugh 2 een bassist die is ooit is Hij had ooit gezegd van, ja, at the end of the day, I'm just a bass player in Bono's band. Um, maar toch, dat speelt. Dat speelt het feit dat die mannen nog altijd samen zijn. Bij ons, maar, ik maak me sterk dat de mensen ook voor Klaas of voor Danny of voor Cray komen. Uh, en voor dat gegeven. Uh, nu, ik slaat geen wissels in de toekomst uit, maar het zal altijd net onder de randje blijven. Van, het zal nooit niet om Barman en de Rabbits worden. Het is, is een, een voorhandelende vraag, maar dat mag ook hè, in een uur. Mm. Waar haal je de inspiratie vandaan? Om een... Uh, um, um een Ontiegelijk mooi nummer bijvoorbeeld, Nothing Brilliance' te schrijven. Ik ben, niet, ik ben geen veilschrijver. Uh, ik ben dus niet... Ik zou het graag zijn, zo iemand als Mauro, die in opdracht kan werken. Ze hebben me al gevraagd en het stimuleert me wel, maar ik ben het niet. Wat ik schrijf, ben ik al zo blij dat het er is. Dat ik het afmaak. Dus ik ben niet zeer productief. Uh, liefdesverdriet, kan dat inspireren? Of moet je daarvoor wachten? Ik vrees van wel. Ik heb er uh, Idol Crush over volgeschreven. geschreven. ja. <laughs> wat Matthias Schoenaerts, de zeer goede acteur, geleid verleid tot de, tot de uitspraak, ja, Deus, kan ik even gewoon een boek lezen? <laughs> ja, dat is eigenlijk inderdaad een boek. Nogal wat van, ja, dat in de traditionele zin van het woord, een conceptalbum. Ja, is een break-up album. Ja. Zoals ze zeggen. Dus ja, dat werd zeer inspirerend. Dat werd, werd, werd belachelijk inspirerend kun je zo op zijn zijn om eigenlijk een bepaald ogenblik met iemand te breken om daar dan een mooi nummer over te kunnen schrijven. Maar mijn relaties tot nog toe liepen gelijk met het opname van een plaat en het van een tournee. min of meer. Ik, ik ben er nu een beetje mee aan het lachen, maar het, het klopt ongeveer wel, want ik ben nu een plaat aan het maken en ik ben verliefd. Oei, nee. dat meisje kan gaan vrezen. Um, Nee, dat is ook eigenlijk helemaal niet waar. Het is... Uh, het is uh, uh... Hoeveel meisjes hebben jou al gezegd, of vrouwen? <laughs> en kom ik nu in een song terecht? Uh, geen enkele, nee, Dat de meesten terecht te fier zijn en uh, daar niet mee bezig zijn. Aan de andere kant, als ik het dan vertel en als het zo is, dan vind ik het wel fijn dat ze het fijn vinden. Maar het is... Het zal nog niet... Het is zelden, uh, het is zelden een... Uh... Maar het is heel inspirerend. Zowel, zowel Heartbreak als, als De Verliefdheid. Hoewel dat ik heel zelden verliefd word. Maar het is. Uh, oh, Vijf het is, keer tot nu toe, zit. als ik goed kan tellen. Telkens als het een plaat kwam. <laughs> oh, nee, want hij doet Crash was staande. In een bar in ik al leren kennen. Hij doet Crash was staande. Het is zeer inspirerend. Tom. Ik, ik heb het gevoel dat we bij de Love Song zijn aanbeland. Je mag in Titaantjes een Love Song kiezen. En die mag niet van jezelf zijn, dat spreekt. Waar kies je voor, jongen? Ik heb gekozen voor um, uh, Lonesome Lover van uh, Max Roach op die prachtige plaat It's Time. Max Roach en His Choir, en orchestra. Gezongen door Abby Lincoln en uh, piano Mal Waldron. Uh, een liefdeslied, uh, vol zelfmedelijden, maar ontzettend oplifting, ook ontzettend veel vreugdegevend, vind ik. En hartverscheurend. En uitverscheurend, alles tegelijkertijd, zoals, ja. zoals de liefde zelf. En waar gaat dit nummer over? Uh, maar ik, dat is nog het grappige van al. Uh, Lonesome Lover heet het. Uh, ik zing hier en daar mee, maar je m'en fout, compliment. Het is prachtig. Ik wist dat je dat ging zeggen. Want je hebt dus een keer een hele verbazingwekkende uitspraak gedaan dat je naar de meeste nummers niet eens luistert. Naar de teksten tenminste niet. Soms wel, soms niet. En waarom doe je al die moeite dan, jongen? Ja, maar ik doe die moeite. Ja, maar ik bedoel... Uh, ik herinner me de eerste, de eerste maanden van Deus dat ik geen teksten had. Dat was... Dus all around going to the sound of boy. <laughs> maar optreden na optreden, totdat ik dacht... Van, misschien kan ik beter toch wel eens iets schrijven. Dus hier, min of meer. Take me back where I belong, zingen de mannen. Ja. En de vrouw Poor Lonesome Me. Dat zeg je nog. En de titel is toch mooi, yeah. Lonesome Lover. Max Roach en Evelyn. Lincoln. So. Hebben Lincoln Take Me Back Where I Belong, maar eigenlijk heet het uh, Lonesome Lava. Tom Barman, we komen eigenlijk een beetje onrechtstreeks bij uh, Anyway the Wind Blows, jouw uh, eerste, jouw debuutfilm. En ik citeer Milan Kundera: Niet de noodzaak, maar het toeval is vol betovering, schrijft hij. Niet de noodzaak, maar. <laughs> ja, maar het ja, wat kan ik daar aan toevoegen? Absoluut. Dat het, ja, is alleen dat had... het is alleen noodzakelijk om dat toeval te kunnen herkennen en dat toeval te kunnen toepassen en dat toeval te kunnen. Maar dat lijkt me zo de... een beetje jouw poëtiek als filmmaker. Toch tenminste van jouw debutfilm. Ik oh, bedoel, het is een levend ding. Waarom er een, een, een, een mathematische uh, zekerheid van maken? Het is zo ongelooflijk. Er, er, er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel mensen, zoveel ego's. Zoveel smaken, zoveel. Zoveel, er is zoveel energie op zo'n set. Uh... Dus je weet waar je eigenlijk na na naartoe gaat. Je gaat naar uh, plek z. Ja. Maar uh, het onderwegen zijn is net zo belangrijk als, als plek z. Maar, maar, maar, maar de, de... Nee, ja, absoluut. Absoluut. Ja. De, de, de weg wat er links en rechts gebeurt, ja. uh, kan, kan, kan plek, plek z nog een, nog een mooiere plaats ja. om, om, om naartoe te gaan zijn maken. Of misschien plek z gewoon doen vergeten. Oh, dat is nog mooier. Ja? Dat vind ik helemaal romantisch. Dat vind ik zo'n romantische gedachte. Dat je een doel hebt en uiteindelijk, uiteindelijk daar helemaal op. Vandaar, vandaar dat ik ook ontzettend hard op zie. aan mensen die gewoon om de twintig jaar hun leven omsmaten. Of die daar die, die de kracht toe hebben. Uh, en, en, en gewoon, uh, gewoon hun, hun hart volgen. En, en dat, vind ik, dat vind ik van zoveel moed. Getuigen. Dus dat vind ik een zeer, romantisch. zeer romantische gedachte. Maar je kunt toch voor hetzelfde geld zeggen dat dat soort mensen labiel is? Want uh, hart en hersenen horen toch bij elkaar? Nou, ik zou alleen zeggen als ze daarbij slachtoffers maken, onderweg. Uh, dan moet de rest me volgen. zou ik die zeker niet noemen. Maar dan moet de rest maar volgen. Misschien. Of je hebt ook mensen die, uh, die zeggen van de rest moet niet volgen. Ik, bedoel, ik ik kies gewoon iets anders, ik doe gewoon iets anders. Maar dan laat je de ander achter. Ja. Dus je maakt misschien toch slachtoffers, Ja. ja. Heb je al vaak slachtoffers gemaakt in je leven? Uh, niet in een zware zin. Maar wel in een... Uh, wel, in een uh, wel op een andere manier. Wel op een kleinere... Daarom niet uh, goed te spreken manier, maar uh, ja, absoluut. Emotioneel dan? Ja. Vrouwen? Uh, niet alleen. Medemuzikanten? Waarschijnlijk. Sergio de Beukelaar Misschien eerst Ik ga het makkelijker maken Over uh, de crisis van Tom Barman Crisis Weinig crisissen zichtbaar zijn hè? Dat is iets heel raar aan hem Ik kan er geen vinden Dat klinkt heel raar misschien Helemaal niet Die, De drive van Tommy is oneindig Dat is echt een, schiet me dood Ik zweer het u ik heb dat nooit gezien bij hem. Nooit, hè? jamais de ma vie. Als ik hier naar beneden ga en ik ben bij hem, dan kom ik als een raket terug naar boven. Dat is, een, dat is een transformator, een oplaadmachine. een batterij die altijd hervulbaar is. Die dieptepunten zijn te verwaarlozen, die zullen van heel persoonlijke aard zijn. Daar bedoel ik mee het, het, een relatie die je afspringt. Maar artistiek, het spijt me. Sergio. <laughs> Meneer Barman. Sta me toe, toch? Want dat is de eerste keer dat ik het hoor. Crisis, dat bestaat niet in zijn leven. Ik zweer het. Oh, de, de tijd... Ik heb een heel zware crisis gehad toen ik... Ik heb een heel zware crisis. Een heel zware crisis gehad toen ik 2021 was, op psychotisch psychotische af. Uh, uh, die mij zwaar heeft getekend. En... Uh, Waar ik wel sterker ben uitgekomen, absoluut. Ik was toen een vervent joint roker. Maar nu ook niet om te zeggen een verslaafde. Dat was zo een paar keer in de week, dit en dat. En uh, ik werkte toen in de Calypso <coughs> als projecteur, projectionist. En uh, ik kwam thuis en op een bepaald moment werd er uh, iets gerookt. En ik denk dat dat, dat is uiteraard niet de oorzaak maar dat is de aanleiding. En dat is volledig fout gelopen. En dat is zes, zeven maanden volledig fout gelopen. Dat ging van de stad ingaan, op de hoek van de straat een half uur staan, niet weten, naar links of naar rechts dat ging van paniek aanvallen op het werk dat ging daar niet tussen de mensen onder de mensen durven te komen dus dat was wel zwaar, dat was een zware crisis maar ik zag Sergio zeer weinig in die periode om niet te zeggen niet, want anders had hij het zeker wel geweten ik zag bijna niemand niet het was symptomatisch voor mijn ziekte toen en waar komt die vandaan? Uh, goeie vraag waar komt hij vandaan en wanneer komt ze terug dat is een belangrijkere vraag uh, ik denk dat dat uh, ja, Toen weet ik dat aan, uh, aan Familiale omstandigheden uh, Geldproblemen uh, Overwerkt verdriet van je vader? Uh, waarschijnlijk Waarschijnlijk toestanden Dus, dus vandaar, uh, dat verdriet is nog altijd niet verwerkt Dus uh, wanneer komt dat terug? Dat is, maar ik bedoel, je kan, die dingen, je kan die dingen Nu meer beheersen Soms, heel af en toe steken ze de kop op Uitzien dat in, in, in een acute vliegangst Of zoiets, wat dat belachelijk is uh, maar dat heeft lang een donkere, donkere, donkere wolk geweest uh, over mij. En kan ik me voorstellen over heel veel tieners en twintigers. Het is het afschuwelijkste dat er bestaat. Dat je jezelf vijand bent. En dat de enige waar je schrik van hebt, jezelf bent. En je gedachten. Als je dat als twintiger zo fel meemaakt, hoe gaat je dan je midlifecrisis tegemoet? Hoe gaat je, bedoel, niet dat ik daar dadelijk mee bezig ben, we hebben het er nu even over... Ik spreek er ook niet zoveel over, over die psychosen. Maar dat ging echt, ja, dat was echt hallucineren. En Dat was alles erop en eraan, dat was een heleboel. Ik, uh, ik, ik kon ook tot jaar daarna vrienden die hetzelfde meemaakten, kon ik uh, Sergio met name, zou het eigenlijk moeten weten, want Sergio heeft iets gelijkaardigs ah, veel later meegemaakt. En heel moeilijk erover spreken, omdat het allemaal terugkwam. Maar bon, dat is nu toch al wel veel jaar geleden. Doe je daar iets mee, in je kunsten? Uh, ik heb daar verschillende, heel verwarde teksten over geschreven... die uiteindelijk ook op plaats zijn gekomen. <laughs> dus uh, ja, ik probeer er altijd wel iets mee te doen. Maar niet uitgesproken, hè? Nee. Nee, ik heb, ik heb de eerste zin van worst case scenario, first draft is... Uh, every thought is its own way of keeping its flavor... like a gum for the brain to chew on. Dat was... Um, die, die tekst gaat eigenlijk over die psychotische tijd... gaat eigenlijk over, over de gedachte als vijand... De gedachte als als uh demon The plan it wasn't much of a plan I just started walking I had enough for this whole town and nothing left to do It was one of those nights you wonder how nobody died We started talking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 dance again Is it too late for some of that romance again Let's go away, we'll never have the chance again met Padone. Tom Barman, geld, laatste thema. Hoe rijk ben je eigenlijk? <laughs> rijk, ik ben helemaal niet rijk. Ik ben rijk in de zin van dat ik, uh, dat ik al jaren doe wat ik wil. Dan ben ik zeer rijk. En ik doe wat, wanneer ik wil wat ik wil. Bijna. Maar je bent niet rijk. Ver van. Hoeveel verdien jij zo op een maand? 100 Net. Soms? Net. Ja, soms 20, soms 200 Dus? Is het leven van een artiest. Wacht even, dat is honderd, 200 tweehonderd. Gemiddeld een honderd, ja. ja. Dat is knap, hè? Ja. Maar dat is niet rijk, hè? Nee, dat is niet rijk. Binnen ben je ook nog niet, hè? Belangen niet. Dat is rijk. Dat is, dat is echt rijk, hè? Dat is rijk, maar dat is niet aan de orde. Dat is niks voor artiesten, jong Sergio, de beukelaar, heeft het allemaal euro voor euro nageteld. ...het geld van zijn vriend Tom Barman. Geld is heel belangrijk hè, voor een kunstenaar. Maar Tommy is in geen geval binnen. Tommy is niet echt zuinig. is niet gierig. Dat is iets, dat ik heel, dat is iets heel belangrijk dat ik van hem geleerd heb. Van in een westerse wereld... Gierig te zijn, dat is onvergeeflijk. Een wereld waar alles is, gierig zijn? No way. Wat niet wil zeggen dat je mag smijten. Ik kan me voorstellen dat Tommy smijt, maar dat is mijn perceptie. Dus dat is heel, heel relatief. Eerst en vooral. Maar uh, Tommy is heel loyaal. Tommy is iemand die dingen betaalt, die er nooit over zaakt. Diner's, drinken, geld lenen, ik zeg maar wat. Er wordt niet moeilijk over gedaan. Je kunt dat samenvatten tot wat ik zeg, die gierigheid. ja, is heel loyaal. Hè. Sergio de Beuklaar. Je smijt met geld, maar het is wel zijn perceptie. Dat is zijn perceptie, maar zijn perceptie is goed. Ik, ben, uh, ik heb, ik heb, geen, ik heb geen, geen gat in mijn hand. <laughs> ik heb gewoon geen hand. <laughs> wat ik... Maar smijt met geld, bedoel, dat gaat over... Ik ga veel uiteten, want ik kook niet. En ik ga graag lekker eten. Zeer goed. Als er één ding is dat ik ook van huis mee heb, is het dat. Net. Mijn moeder was... Say no more. En mijn vader was een mens die niet direct zou zijn van... We gaan naar Sri Lanka of we gaan naar uh, daar of daar. Maar we gaan gewoon goed eten. Dat was... Uh... Is het zo, zoals Sergio zegt, dat je vindt dat het bijna ontoelaatbaar is op zijn om gierig te zijn in deze westerse het is, wereld? Dat is de grootste zonde... Ik vind het de grootste zonde. En waarschijnlijk vind ik het de grootste zonde, omdat ik soms dat in mijn omgeving, of zelfs bij mezelf, soms voel en er absoluut niet aan wil, tegen, aan wil tegemoet komen En dat dan ook niet doet, laat dat duidelijk zijn. Het. Wat, wat, wat voel je? Dat mensen... Nee, nee, nee. Zo, zo het, het, het, het, het, uh, ik hou dat voor mezelf, en of, of dit of dat. Of. Ik, uh, ik, ik smaad mijn geld als ik, als ik het gevoel heb dat het in goede handen komt en als het, als het, als het, als het wordt geapprecieerd. En dat gaat niet over dank u. Dat gaat over, did we have a good evening or not? Ik kan me inbeelden dat nogal wat van jouw vrienden. Je uh, zit toch in een artiestenmilieu, wat het dan ook mag... Uh, artifarty, zeg maar. Artifarty. <laughs> Zou ik het gene nog eens over hebben, Je hebt het zelf gezegd nu. Ik ben blij. Je bekent. Um, mm -mm. Toch? Als het geen bekentenis is? Nee. Absoluut maar niet. Maar nou, je bent artifarty, dat wil je toch even <laughs> Ik ben juist niet artifarty, want artifarty is iemand... Kijk... Als ik het dan nog even over mag hebben. Dat is zo... So, so, bepaalde dingen. Spielberg. Als je, als je een film maakt, een mens die een film maakt en Spielberg niet hoog inschat, is een idioot. Wat is jouw levensmotto? Take it easy, but take it. Dat is mooi. Is dat van jou? Dat is van Midnight Cowboy. Dat is geen actief Nee, film. Nee, niet. Hij heeft een paar rotskers gewonnen. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padone.